7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Papandreou overleeft vertrouwensstemming. Kwestie Mauro kost PVV zetels in peiling. En leger Colombia door topman Vark. <tie> De Griekse premier Papandreou heeft gisteravond ter nauwernood... een vertrouwensstemming in het Griekse parlement overleefd. Een nipte meerderheid van 153 parlementariërs steunde zijn regering. Voor de stemming had de Griekse premier gezegd... dat hij een regering van nationale eenheid wil vormen... die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Papandreou liet de optie open dat iemand anders die regering gaat leiden. Het is maar de vraag of de oppositie aan zo'n eenheidsregering meewerkt. De leider van de grootste oppositiepartij, Samaras, wil meteen vervroegde verkiezingen. Papandreou brengt vandaag een bezoek aan de Griekse president. De twee zullen overleggen over de vorming van een regering van nationale eenheid.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 En dat wordt verkort tot een jaar. De SP is in de nieuwste peiling van Maurice de Hond... de tweede partij van Nederland geworden, na de VVD. De SP staat nu op 27 zetels, drie meer dan vorige week. De winst komt volgens de Hond helemaal van de PVV, die drie zetels verliest. De onderzoeker schrijft het toe aan de kwestie Mauro. PVV-sympathisanten die vinden dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen... zijn overgestapt naar de SP. Die partij is in de peiling net zo groot als CDA en PvdA samen. Het CDA staat net als vorige week op een dieptepunt van 11 zetels. De PvdA zakt twee zetels naar 16. In Colombia is de leider van de guerrillabeweging beweging Fark gedood. Dat heeft het Colombiaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt.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 De Israëlische president Peres heeft openlijk gezinspeeld op een militaire aanval op Iran, gericht tegen het Iraanse atoomprogramma. De president, die bekend staat als gematigd... zei dat de internationale gemeenschap dichter bij een militaire oplossing is... dan bij een diplomatieke. In Israël wordt volop gediscussieerd over de vraag... of een preventieve aanval op Iran nodig is. Volgens Peres zijn sancties alleen niet voldoende. Het Westen verdenkt Iran ervan dat het bezig is kernwapens te ontwikkelen. Iran ontkent dat. Volgens diplomaten komt het internationaal atoomagentschap volgende week met nieuwe gegevens over het Iraanse atoomprogramma. Maar zouden satellietbeelden zijn van een grote stalen constructie die Iran zou gebruiken voor het testen van kernwapens? De Amerikaanse bevelhebber van de ISAF-troepen in Afghanistan... heeft een van zijn hoogste militairen ontslagen. Het gaat om generaal Fuller, die medeverantwoordelijk was... voor het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Hij had zich in een interview zeer kritisch uitgelaten... over onder andere president Karzai. Volgens de generaal zijn de Afghaanse leiders ondankbaar... en staan ze niet in contact met de realiteit. Zo zouden ze de opofferingen van de VS om Afghanistan veilig te maken niet op waarde schatten. Volgens het Pentagon staat minister van Defensie Panetta volledig achter het besluit van de ISAF-bevelhebber om de generaal te ontslaan. Bij een kettingbo kettingbotsing in Engeland zijn doden gevallen. Het ongeluk gebeurde gisteravond in dichte mist... in het graafschap Somerset in het zuidwesten van Engeland. 27 voertuigen, waaronder zes vrachtwagens, botsten tegen elkaar. Een aantal vloog in brand. En getuigen zeggen dat er ook enkele explosies waren. Hoeveel doden er zijn gevallen is niet bekend. Volgens de Britse politie gaat het om enkele. Meer dan 30 mensen zijn gewond geraakt. Het weer vanochtend bewolkt en langs de westkust kan wat regen vallen. Vanmiddag vanuit het zuiden. Steeds meer zon. Het wordt een graad of 15. Morgen en de dagen daarna droog met af en toe zon en maximaal rond 12 graden.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 Zo makkelijk is de eerste stap. Enexis. Energie in goede banen. Als uw werknemers ochtends uitgeblust op kantoor komen... is de kans dat ze s avonds vol energie weer naar huis gaan niet groot. 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit. Kijk vandaag nog op 365.nl wat we voor u kunnen doen. 365. Elke dag is belangrijk.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 Een hele morgen. het is zaterdag 5 november. Schepen, rijke voetbalclubs in Rusland, windmolens op zee... maar ook het nieuwe verlofbeleid voor gevangenen. En nieuws over statiespionnen in Nederland. Het is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen... die we vanochtend gaan brengen. Maar ook vandaag staat het Griekse woord chaos centraal. Maar blijf luisteren, want wij gaan orde scheppen in die chaos. De Griekse premier, Papandreou, kan voorlopig verder. Rond middernacht overleefde hij met een minimale meerderheid... een vertrouwensstemming in het parlement. Vlak voor de stemming hield Papandreou nog een vlammend betoog. Hij vroeg het parlement om steun en beloofde in ruil daarvoor... om vandaag naar de president te stappen... om een regering van nationale eenheid voor te bereiden. Ladies and gentlemen, I'm asking you for your support... so that Greece will be able to make the necessary steps for the country to lead into security. I vote ask you to vote give me vote for confidence in order to make the necessary discussions for the formation of a wider support that the critical citizens are asking for. Our country is above us all. If we are united we will be able to proceed and will achieve it. Thank you very much. Ons land gaat boven alles, hij vroeg steun. Als we de rijen sluiten, kunnen we verder, hadden dus Papandreou. En daarna moest hij plaatsnemen in de parlementsbankjes... en de stemming leidzaam afwachten. Christanthakopoulos Alexandros. Oei. Oh. Nomos Viotias. Togias Vasilios. Nee. Tsonoğlu Vasiliki. Nee. Agatza Ariadne. Nee. En de nee's waren in de meerderheid. En de nee, dat is ja. 153 om precies te zijn. En dat was genoeg voor een vertrouwenstem voor de premier. Zo liet de parlementsvoorzitter kort daarna weten. Ik heb de 298 e in de oktober van London... 153 volleftes zouden moeten psychisch zijn. Nee. Over de eerdere politieën van psychische investeringen... 153 volleftes. Met de hak over de sloot is premier Papandreou. Nadat nou, hij zijn hals min of meer zelf in de strop had gestoken. Connie Kezen is in Athene, heeft het allemaal gevolgd voor hem. Uh, Connie, dat is een soort narrow escape om maar eens een Engelse uitdrukking te gebruiken. Ja, dat kun je wel zeggen. De positie van Padreouw was natuurlijk ongelooflijk aan het wankelen de afgelopen dagen. Bij een aantal ministers en parlementsleden uh, ja, had hij het vertrouwen verloren. Die dreigden nee tegen hem te zeggen. Nou, hij moest dus een concrete toezegging doen uh, dat hij een regering van nationale eenheid zou vormen. Nou, en dat heeft hij gedaan. Ja, uh, ja, ja. wil ik wel zeggen, want zo'n regering van nationale eenheid, wat is dat dan? Nou ja, dat moet nog uh, duidelijk worden de komende dagen. Papandreou gaat uh, vanochtend naar de president... om dat voorstel uh, voor te leggen. Uh, en ja, dan is de vraag met welke partijen kan hij die uh, regering uh, gaan vormen. Want het ziet er wel naar uit dat de grootste oppositiepartij... die aanvankelijk wel uh, steun zou geven, dat niet, uh, dat niet gaat doen. En dan blijven er dus eigenlijk ja, drie kleine partijtjes over... waarmee je in zee kan gaan. Ja, en de grootste oppositiepartij is... Uh, wat van die meneer Samaras. Hè? Ja. Ja, we beginnen de Griekse verhoudingen heel goed te kennen ondertussen. <laughs> maar die kleine partijtjes, is dat dan voldoende? En wat voor soort partijtjes zijn dat dan? Nou, het is een, uh, een kleine rechtse partij die overigens uh, uh, Papandreou heeft gesteund bij de eerste steunovereenkomst in mei 2010. Dat was de enige partij toen. Het is een, uh, een kleine splitsing, ja, splinterpartij, uh, centrum rechts zou ik zeggen. En er is nog een kleine linkse, gematig linkse partij die misschien uh, Papandreou willen steunen. Maar dat is nog allemaal onzeker natuurlijk. Hè? Die gesprekken moeten allemaal beginnen, maar ja. een grote vraag is natuurlijk ook, gaat Papandreou A die gesprekken zelf uh, voeren en B, wordt hij dan ook de leider van die nieuwe regering? Uh, ja, dat, dat is natuurlijk nog de vraag. Hij heeft uh, wel gezegd van ik ben bereid uh, ook om af te treden. Maar ja, ik heb toch het idee dat hij uh, he, tot eind februari, he, de komende maanden nog, uh, ja, zelf uh, toch het heft in handen nog heeft. En dan over uh, zal geven aan iemand anders. Nou, want je hoort constant de naam van Venizelos, die minister van Financiën. Precies. En die heeft natuurlijk ook het verzet uh, tegen Papandreou uh, geleid. He, toen uh, Papandreou terugkwam uit Cannes... Uh, toen hij op het matje moest komen bij Merkel en Sarkozy over dat referendum... toen heeft uh, Venizelos s ochtends vroeg he, het verzet aangezwengeld... en gezegd, ja, zo kan het niet langer. En voor uh, iedereen die het nauwgezet nou gezet wil bijhouden... wat is het spoorboekje van vandaag? Beginnen die bespreking al? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het eerste punt is natuurlijk dat hij naar de, de president uh, moet. En dat hij daar uh, zijn voorstel uh, voor uh, onderhandelingen over een coalitieregering... of een regering van nationale eenheid uh, voor moet gaan leggen. Goed, dat horen we later dan vandaag. Never a dull moment in Griekenland. Dankjewel, Connie. Connie Keze. was dat vanuit Athene. Problemen op de eilanden in het Caribisch gebied... die vroeger deel uitmaakten van de Nederlandse antillen, die zijn groot. Koningin Beatrix is daar tijdens haar bezoek een paar keer mee geconfronteerd. Het kleine Sint-Eustatius, dat vorig jaar een speciale gemeente van Nederland is geworden... kent veel armoede. Weinig werkgelegenheid en hoge werkloosheid. Het grootste bedrijf op het eiland, de Amerikaanse oliegigant Nustar... wil nu graag zijn terminals uitbreiden. Het eilandbestuur ziet het wel zitten, maar er is ook verzet. Hier al en dan loopt het helemaal door tot waar we net waren bij de, bij de sporthal. Tot aan de weg hè. We zijn op weg naar de grootste werkgever van het eiland. Met uh, Koos Sneek, lid van de eilandstaat, zeg maar het gemeentebestuur. Um, en ook van de Kamer van Koophandel hier op het eiland. Dit is de grootste werkgever, toch? Ja, op de uh, overheid na is dit de grootste werkgever. Uh, ik denk... Direct en indirect werken er op het uh, terminalterrein uh, iets van 250 mensen. Allemaal Wel, Er wordt altijd wel over afgegeven dat er uh, uh, veel buitenlanders zouden werken, maar rechtstreeks bij de olieterminal werken 140 mensen. Ik heb begrepen dat er 9 buitenlanders van zijn. Hoe belangrijk is Newstar, dat Amerikaanse bedrijf, dat dan achter die prachtige groene heuvels de olieterminal heeft staan. Als je aankomt vliegen naar Sint Eustatius, dan zie je het vanuit het vliegtuig liggen. Het ziet er een beetje uit als, als de Rotterdamse haven op sommige plekken met die grote olievaten. Ja, wel voor, voor het eiland is het de, de belangrijkste economische activiteit. Naast de grootste werkgever gaat er natuurlijk ook het meeste geld in om. Er is jarenlang wel tegen afgegeven en ook wel terecht dat er onvoldoende... Uh, geld op het eiland achterbleef, uh, met name voor de overheid. Uh, de belastingen die waren minim. Is, een aantal jaren geleden is dat aanzienlijk uh, opgetrokken. En uh, nu zijn er weer onderhandelingen gaande... ...over uh, meer inkomsten voor het eilandgebied. Het bedrijf wil uitbreiden. is al langer sprake van op dit terrein waar we nu, ja, nu overheen schudden. Waar we nu rijden, daar, hier gaat ongeveer die uit, uitbreiding beginnen. Ja. Het gaat dus helemaal in, in de heuvel, hè, de, de uitbreiding. Zo, zo ver mogelijk naar achteren. En dan, kijk ik, uh, dan draai ik me om en dan zie ik uh, de bebouwing liggen. Ja, dan sint zie je daar de sporthal weer waar ja. we net waren. sint eustatius uh, ligt daar. Dan zeg ik, en uh, is het te dicht bij de bebouwing? Ja. Wel, dat is. Uh, de verantwoordelijkheid van de, de ministeries in Nederland, uh, van Vrom of hoe heet dat tegenwoordig. En uh, de, de regelgeving die Nederland nu geldt voor voor milieu, et cetera, en, en, uh, en veiligheid, uh, dat geldt ook voor ons. En dus dit, dit uh, project wordt gebouwd volgens Nederlandse maatstaven en, uh, en regelgeving. Maar of die terminal er nou echt komt, zoals Koos Sneek van de Eilandraad wil, is maar even de vraag. Het levert problemen op, verhitte discussies op het eiland. Ja, inderdaad. Ja, we hebben eerder dit jaar onderzoek gedaan op het terrein van Nieuwstad En we hebben daar dus een, een aantal archeologische vindplaatsen ontdekt. U van Stelt is archeoloog op sint Waarom moet die terminal er dan niet komen? Of hoe kan die er wel komen? Um, well, hij kan er op zich wel komen als ze de archeologische waarden intact laten. Er zijn echter nog enkele vindplaatsen die, die, nog, die nog steeds bedreigd worden. Zo is er een, een begraafplaats waar een aantal belangrijke mensen uit het verleden begraven zijn. Wie? Um, ...zoals een uh, voormalige gouverneur van uh, Sint Maarten en een gouverneur van uh, Sint Eustatius. Um, en dat zijn, natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk zeer interessante en ook van grote historische waarden, die vindplaatsen. En um, die willen ze dus nu uh, gaan verplaatsen. Um, kijk, natuurlijk is de, zijn de, wegen de economische belangen zeer zwaar... ...maar um, um, oude ruïnes, archeologische vindplaatsen, die kunnen natuurlijk ook voor toeristen heel interessant zijn. En dat is natuurlijk ook een, economisch, uh, ja, een andere economische hoek waar je naar kan kijken... Um, en ik weet zeker dat als, uh, dat als nieuwsstel een beetje in investeert in dat gebied... dat je daar een hele leuke toeristische route kan maken. De reportage was van Menno Reemeijer. Vandaag staat als laatste het kleinste van de zes eilanden op de agenda. De koningin gaat naar Saba. Wat gaan we zo dadelijk doen? Voetbal in Rusland. Het gaat steeds meer over het grote geld. In Dagestan vond Kiesja Hekster een paar hele bekende spelers terug. Het verkeer rijdt rustig door op deze vroege zaterdagochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er zijn veel te veel schepen en die overcapaciteit is een van de grootste oorzaken van een diepe crisis in de scheepvaart. Steeds meer rederijen gaan failliet en bieden het schip op de veiling te koop aan. Morgen, mevrouw Netelenbos. Goedemorgen. Ik spreek u als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ja. Hoe komt het nou dat er zoveel schepen te veel zijn? Dat is een wereldwijde ontwikkeling en dat heeft ermee te maken dat uh, tot de eerste financieel-economische crisis het booming ging in de scheepvaartindustrie. Uh, dus dat betekent dat er erg veel vracht was, er was zelfs een tekort aan containers en die waren niet meer te vinden wereldwijd. Ja, en uh, het gaat bij transport altijd zo, zo gauw het economisch minder gaat, uh, heeft de transportsector daar als een van de eerste mee uh, te maken. Omdat men er minder consumeren, er wordt minder gebouwd, er wordt minder olie verstookt. En dat wordt allemaal over zee vervoerd. Dus een direct gevolg van de crisis? Ja, ja. En, en daarnaast is het zo dat een aantal landen zoals China... belangrijke wereldspelers beginnen te worden. Dat is echt zo'n opkomende markt, ook in de zeescheepvaart. En dat merken wij hier in Europa dan onmiddellijk ook. Dat betekent eigenlijk uh, dat je aan twee kanten wordt aangevallen. Door de crisis en ja. doordat er een nieuwe markt bij komt, een nieuwe speler op de markt. Ja, en, en daarnaast is het zo dat, uh, dat, dat voor de crisis was er zo'n behoefte aan, uh, aan schepen om, om, om goederen te vervoeren... dat er heel veel schepen zijn besteld, ook in een hele dure tijd. Want u kunt zich voorstellen wanneer er uh, uh, te weinig capaciteit op scheepswerven is, ja, dan gaan de prijzen omhoog. En die schepen die komen nu eigenlijk pas van de werf. En dat betekent ook dat reders vaak te maken hebben met schepen die uh, nou, behoorlijk aan de prijs zijn. En dan vervolgens moet je concurreren op, uh, op een hele diverse markt. En dat geldt niet voor alle sectoren, moet ik er tegelijkertijd wel bij zeggen hoor. Maar bijvoorbeeld als het gaat om uh, olievervoer, dus tankerschepen, droge bulkschepen... die hebben het heel zwaar op dit moment. En daarnaast is het ook zo dat uh, in de containervaart... Uh, uh, met name ook, ook de karakteristieken van de Nederlandse containerflow. Dat zijn niet die hele grote schepen die we allemaal hebben gezien. Maar dat zijn vaak uh, short sea schepen, dus voor de kustvaart. Dat zijn vaak, uh, ja dat doen wij feeder schepen. Dus die, als in Rotterdam zo'n groot schip aankomt, dan worden, wordt die vracht weer verdeeld uh, oh, ja. over Europa. En, en ja, die schepen hebben het ook behoorlijk zwaar. Ja, maar betekent dit nou dat veel rederijen niet alleen in financiële problemen zijn uh, gekomen, maar wellicht ook failliet gaan? Nou, in Nederland is het gelukkig nog steeds zo dat dat niet het geval is. Um, maar dat het wel zo is dat er een soort ijzeren weurgreep bestaat tussen banken en reders. Niet alle reders, want ik generaliseer natuurlijk nu wel weer geweldig. Ja. Maar, uh, maar, maar het is zo dat als, als, als er overcapaciteit is, dan zijn schepen ook minder waard. Dus, dus banken hebben er geen enkel belang bij om uh, reders failliet te laten gaan en schepen te gaan veilen. Ja, want die is, schepen is, brengen te weinig op. Ja, dat is soms ook wel heel erg jammer... Dat, uh, dat banken daar geen belang bij hebben... om uh, in dit geval de reders failliet te laten gaan. Want dan blijft het probleem bestaan. Nou ja, dat vind ik wel erg cru uh, gezegd. Het kijk, is eigenlijk een soort vraag. Uh, <laughs> kijk, kijk, het is zo dat... Uh, uh, dat waar het om gaat is dat, uh, dat, dat er in sommige sectoren wel sprake is van prijsdumping. En dat maakt dat, uh, dat als je kosten hebt en je hebt je operationele kosten... dus, dus wat, het, wat het kost om een schip te laten varen... en je hebt ook rente en aflossing. Nou, en wat je nou, nou ziet is dat banken dan uh, afspraken maken met sommige reders... Om bijvoorbeeld geen rente en aflossing te betalen. zodat je alleen maar te maken hebt met je operationele kosten. Hm. En dat maakt wel dat natuurlijk je schulden. wel, wel opstapelen. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat kunt u zich voorstellen. Die, die verdwijnen. Ik bedoel, we leren elke ja. dag af, over Griekenland. maar eigenlijk is het hier ook van toepassing. Ik dank u wel uh, voor, het, uh, voor het gesprek en sterkte. Maar er zijn ook sectoren waar het goed mee gaat. Hè? Dat zijn met name de niche-markt. Dus, dus zeg maar biedmolens op zee. <laughs> u, en dat soort dingen. <laughs> ja. u, u, weet, u weet hoe het werkt en u heeft uw punt nog even kunnen maken. Okay, goed, goed gedaan. Zo. Kineke bos was dat? Ja. Dan gaan we naar Rusland. Rusland wordt steeds belangrijker als voetballand. Sorry. In 2018 mag het land het WK-voetbal organiseren. Steeds meer topspelers verdwijnen voor duizelingwekkende bedragen... naar clubs die weliswaar geen rijke traditie hebben in het voetbal... maar wel heel erg veel geld. En dat investeren ze graag in beroemde spelers, zoals Samuel Eto'o. En onze eigen Mark Boussava is er ook een geval bij. De club die daarbij de kroon spant is het kleine Ansi Maghachkala... uit de Russische Deelrepubliek Dagestan. Kisia Hekster bezocht een training van de club een trainingsveld een uurtje buiten Moskou beetje rare gedachten wel dat hier letterlijk voor tientallen miljoenen euro's op het veld traint hier vlakbij mij want alleen al de Kamerounees Samuel Eto'o daar in de mini goal met de groene schoenen die is goed voor 20 miljoen euro salaris per seizoen every every is getting better getting more football players, getting bigger names. In mijn team hebben we Roberto Carlos, Bustufa, Zhirkov, Eto, Kurani, Voronji. We hebben veel grote namen die in het verleden in de grote club spelen. Daarom kunnen we zeggen dat het een sterkere competitie is dan en we kunnen niet zeggen dat de spelers hier alleen om geld te nemen. Een van de andere spelers van Anji is de Hongaar Balas Dutak, voorheen PSV. Eerder dit jaar verhuisde hij naar Anji. De Russische competitie wordt sterker, zegt hij. Het is al lang niet meer zo dat mensen alleen maar voor het geld hier naartoe komen. Anji Magatskala komt uit Dagestan. Een kleine deelrepubliek in het uiterste zuiden van Rusland, naast Tsjetsjenië. Begin dit jaar kreeg Suleman Kerimov de club in handen. En Forbes schat zijn vermogen op 7 miljard euro. En dat geld besteedt hij graag aan het voetbal. In een van Rusland's armste en corruptste deelrepublieken. Ook geweld is er aan de orde van de dag. En het is daar zo gevaarlijk dat de spelers in Moskou wonen. En voor iedere thuiswedstrijd naar huis vliegen meer dan 2000 kilometer heen en weer. Meestal komen we aan met het team en dan uh, gaan we naar het hotel. En dan blijven we een nachtje slapen en de volgende dag spelen we. En dan vertrekken we gelijk weer na de wedstrijd. Dus uh, ja, zo vaak heb ik het niet echt uh, over de straat gelopen. Voormalig anderlegspeler Mebark Bousoufa speelt ook voor Angie. Hij staat niet te springen om in de toekomst naar Dagestan te verhuizen, zegt hij. De mensen zijn heel enthousiast als we daar komen. Natuurlijk uh, heb je grote spelers ook die, die bij dit team spelen nu. Dus uh, ja, de mensen zijn uh, razend enthousiast als, uh, als wij daar komen spelen. En uh, ja, het uh, geeft weer een beetje een feestvreugde daar uh, in het weekend. Ook in Rusland raken ze niet uitgepraat over het fenomeen Angie. Maar sportief kunnen de prestaties van Samuel Eto'o, Roberto Carlos, Mabar Borsufa en alle andere topspelers van Angie nog wel wat beter. Vanavond speelt Angie zijn laatste wedstrijd voor de winterstop. En de club staat precies in het midden van de ranglijsten van de Russische eredivisie. Op een achtste plek. We are in the first eight, so that was the most important voor ons. And uh, now every game is getting better. So I hope next year, when we start after uh, pre-season, uh, maybe we can be in the, at least in the, in the fifth place. Ik ben hier gekomen in maart. Toen was het nog totaal anders. En dan merk je dat de club langzamerhand progressie maakt. En uh, dat, is wel, uh, dat is wel mooi om te zien. En uh, natuurlijk, de club heeft veel ambitie. En uh, tegelijkertijd ben ik ook ambitieus en daar uh, wil ik de club bij helpen. Zowel Doetjak als Boussoufa hebben er dus wel vertrouwen in. Dat de prestaties nog beter zullen worden. En ik, ik heb geluk. Want ik mag de laatste wedstrijd van dit seizoen vanmiddag in Dagestan vanaf de tribune bekijken. Om daar getuigd te zijn van het feest dat onverbiddelijk in het stadion uitbreekt. Zodra Angie geland is in zijn thuisbasis Dagestan. Kies Kisia Hekster, die mag de wedstrijd bezoeken. Misschien ziet u het wel eens in het straatbeeld. Steeds meer winkelpanden komen leeg te staan. Winkels worden namelijk ernstig bedreigd door internet... en ook de financiële crisis. Het roer moet drastisch om, zoveel is wel duidelijk. In Veendendaal start daarom binnenkort een proef met het nieuwe winkelen. Daarin verandert de traditionele winkelier van een visser in een jager. Jager jagen op potentiële klanten. Verslaggever Jeroen Schutijzer wilde wel eens weten hoe dat nou precies werkt. Goedemorgen, weet u wat het Nieuwe Winkelen is? Ik heb geen idee. Geen idee, nee. Weet jij wat het Nieuwe Winkelen is? Nee. Jan Willem Jansen, projectleider. Het nieuwe Winkelen, dat is eigenlijk een verandering in het koop- en winkelgedrag van de consument. Die hebben wij nu een jaar of tien geleerd dat ze via internet heel doelgericht kunnen zoeken wat ze nodig hebben. En dat gaan ze nu ook steeds meer in de fysieke winkelomgeving eigenlijk vinden. Vroeger ging ik op zoek naar nieuwe schoenen en dan liep ik langs zes winkels. En dan kwam ik na anderhalf uur teleurgesteld tot de conclusie... ze hebben mijn maat niet. Ja, en nu kan u eigenlijk met nieuwe winkelen. en kan u voordat u begint al zeggen... ik ben nu hier in de binnenstad. Ik zoek schoenen van maat 39, kleur bruin en merk X. En dan zegt uw mobiel meteen... nou. Als je hier 400 meter verderop loopt, dan vind je een winkel die heeft zo'n voorraad. En dat gaan we echt krijgen zo? Ja, dat gaat echt gebeuren. Soms denk ik van, ja, u kan me wat vertellen. Ja, ik ben er echt van overtuigd. Hier in Veenendaal gaat zo'n proef lopen met de nieuwe winkelen. Zijn winkeliers enthousiast? Ja, laten we zeggen, we hebben wel in eerste instantie een, een groep kaplopers geselecteerd... van zo'n 25 ondernemers. Die zijn heel enthousiast. Zijn er nog veel ondernemers die zeggen, joh, waar maak je je druk over? Ja, dat zijn er best nog veel, ja. Ik denk dat er heel veel liefste nog de kop in het zand steken voor allerlei ontwikkelingen. En wat zegt u daartegen dan? Die proberen wij eh, toch te laten zien dat het ook enorm veel leuke kansen voor hem biedt. Crisis is niet alleen ellende? Nee, crisis betekent ook dat je juist door middel van innovatie jezelf uit die crisis kan werken. Nu moeten jullie langs allerlei winkels. Ja, ja, maar, dat ja maar, dat maar dat is ook wel weer gezellig. Ja. Wanneer kan dat? Volgend jaar. Ja, ik vind het wel makkelijk. Dan hoef je niet meer naar winkels toe te lopen en te zoeken. Nou, ik heb het gelezen, ja. Is dat handig, denkt u? Dat moeten wij mij eigenlijk niet vragen, want ik ben wat dat betreft digibeter. Ik heb geen computer. Maar u weet het toch? Ik weet het wel. Wij doen mee aan de nieuwe winkelen, staat er uh, op deze winkeldeur. En dit is een uh, damesmodezaak? Ja, damesmode, gespecialiseerd in grote mate. Het is uh, bittere ellende met die economie. Tuurlijk merken wij dat. Maar daardoor is het juist uh, de taak en ook onze kracht om dan met nieuwe ideeën te komen. En te zorgen dat we toch die klanten hier uh, in onze winkels houden en in Veenendaal houden. Wat ook bij de nieuwe winkelen hoort. Dat ik van tevoren kan zien of er een parkeerplaats is in Veenendaal. Ja. En of er zelfs kinderopvang is. Ja, dat klopt. Als u straks komt winkelen, dan kunt u van tevoren aangeven... of u een plaatje wil reserveren voor uw kind in de, in de kinderopvang. En dan kunt u het kind daar afleveren en later weer ophalen... en het kind wat bezighouden. Oh, dat moet ook het ophalen. Dat, ja. dat hoort ook bij het nieuwe winkelen. Ja, dan uh, moeten we de kinderen bij de gevonden voorwerpen brengen. De vissers die gooien ze een dobbertje uit en die wachten tot er een klant bijt in het Ares. En de jager die gaat op zoek naar zijn klant... en probeert ze te verleiden met leuke service leuke prijzen. En dat jagen is onontkoombaar. Ja, ik denk dat het inderdaad niet meer mogelijk is om een mooie locatie te zoeken, je winkel prachtig in te richten en dat er dan automatisch de consument je gaat opzoeken, want die heeft door het internet zoveel keuze gekregen dat ze je dan gewoon niet meer vinden. Dus je zal moeten jagen. En ondernemers die niet meedoen? Die hebben denk ik zo langste tijd gehad. Die zullen het heel moeilijk krijgen. Het nieuwe winkel, het nieuwe shoppen dus. De primeur is in Veenendaal. En als je denkt, nou dat wil ik ook wel eens, maar Veenendaal net iets te ver weg. Ook winkeliers in Leeuwarden, Deventer en Veldhoven starten binnenkort een dergelijke proef. Ik geef om haar ogen die nu nog zien. Ik geef om zijn hart dat nu nog klopt. Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes. Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Ja, het is echt waar. Koop nu kozijnen en deuren van Belisol en betaal pas in 2013. Zonder extra kosten. En beslis je voor 30 november. Dan krijg je ook nog eens 500 euro renovatievoordeel. Kijk, daar kun je mee thuiskomen. Ga nu naar belisol.nl Let op. Geld lenen kost geld. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de Diabetesfonds. Radio 1. Het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft gisteravond ternauwernood een vertrouwenstemming in het parlement overleefd. Vandaag praat hij met de president en daarna met de andere partijen over de vorming van de regering van Nationale Eenheid. Die moet het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement loodsen. Gedetineerden die aan het eind van hun straf zijn, mogen niet meer standaard met weekendverlof. Van staatssecretaris Teve mogen ze straks alleen nog met verlof als dat bijdraagt aan hun terugkeer in de samenleving en als ze het verdienen. Hun inzet en gedrag worden daarbij bepalend. Het Colombiaanse leger heeft de leider van de FARC gedood. Het is Alfonso Cano, die de, de guerrilla beweging drie en een half leidde. De 63-jarige Cano is bij een bombardement omgekomen... zegt het Colombiaanse ministerie van Defensie. En de SP is in de nieuwste peiling van Maurice de Hond... de tweede partij van Nederland geworden, na de VVD. De SP staat nu op 27 zetels. Dat is net zoveel als CDA en PvdA samen... Vergeleken met vorige week boekte de SP drie zetels winst. Die komen volgens de hond alle drie van de PVV als gevolg van de kwestie Mauro. De PVV is tegen een verblijfsvergunning voor Mauro, de SP is voor. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bevolkt en vooral in het westen van het land valt af en toe wat lichte regen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. En de temperatuur ligt op dit moment rond een graad of twaalf. In de ochtend verdwijnt de meeste neerslag en vanmiddag blijft het overal droog. Vanuit het zuidoosten breekt steeds vaker de zon door... en de temperatuur stijgt naar 13 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 10 graden aan de kust... en plaatselijk 4 graden in het binnenland. Morgen zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft de hele dag droog met maximaal van 12 tot 16 graden. Koop nu al je december cadeaus bij weekend.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst Weekamp.nl. Van 27 oktober tot en met 6 november is het Fair Trade Week. Floortje Dessing, ambassadeur van Max Havelaar. Wat doe jij deze week? Deze week vraag ik extra aandacht voor eerlijke kansen voor boeren in ontwikkelingslanden. Door eerlijke handel. Koop een betere wereld en zet Fairtrade-producten op je boodschappenlijstje. Je herkent ze aan het Max Havelaar-keurmerk. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. eerstweekamp.nl. Vanavond in Debat op 2. Europa aan de financiële afgrond. Moeten we landen als Griekenland en Italië eruit gooien? Of moeten we zelf de stekker uit de EU trekken? En wat zijn dan de gevolgen voor ons? Het failliet van Europa, vanavond in Debat op 2. 10 over 9 bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Doei, tabi, de tot ziens, haaien, groeten, Ajus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken.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 DNOs, het Radio 1-journaal. Afgelopen week stond er weer bol van Europa, de schuldencrisis. Griekse premier Papandreou deed de financiële wereld schudden op zijn grondvesten... door te pleiten voor een referendum. En dat later onder grote druk van Frankrijk en Duitsland weer in te trekken. Arantjan Boekestein is historicus en gespecialiseerd in Europese integratie. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even dat laatste nieuws van gisteravond laat. Papandreou mag toch blijven van het Griekse parlement. Is dat belangrijk voor Europa? Nou oh ja, een, een andere uitkomst was natuurlijk slechter geweest. Maar de vraag is natuurlijk nu wel uh, of er dan ook echt een kabinet van nationale eenheid komt... en dat hij ook echt dat gaat doen. En uh, ja. hij gaat ermee onderhandelen. Maar de belangrijkste oppositiepartij wil al niet meedoen, horen we van Connie Keese. Ja, dat is, al, dat is natuurlijk het bekende uh, Griekse gebeuren. Dat is een probleem, daar zullen de markten op reageren. Kijk, het, het allergrootste probleem waar we mee te maken hebben is dit... Zal extra steun aan Griekenland ook daadwerkelijk leiden tot hervormingen? En de tweede vraag is, zullen die hervormingen ook uh, daadwerkelijk gaan plaatsvinden? Kan je die ook echt afdwingen van buitenaf? Als dat niet lukt, dan wordt het ontbinding. Ja. Als het, uh, uh, uh, u zegt, van: kan je die echt afdwingen? We hebben van de week wel gezien dat je in ieder geval wel wat kunt afdwingen. Namelijk, hij trok het referendum in. Ja, dat is gelukt. Maar je moet goed beseffen dat de Grieken nog een beetje lucht krijgen... omdat de ECB bereid is om massaal te interveneren. En de ellende daarvan is... we geven dus eigenlijk al heel veel steun. Dat betekent dat de hervormingsdrift daardoor ook weer getemperd wordt. Dat noemen ze dan het moral hazard, het moreel risico. Ja, dat is ook een probleem. Eigenlijk is uh, let me zeggen, er elke keer nog een soort vluchtweg. Uh, je, je draait de duimschroeven aan... maar aan de andere kant verschaf je weer wat lucht... doordat die ECB uh, bereid is om met zijn hand over het hart te strijken. Precies, maar er zijn ook een paar lichtpuntjes, want ik ben zelf een zwaarmoedig mens, ik zie het somber in, maar ik heb toch een paar lichtpuntjes bedacht. Het eerste is dat die naam van Papademos uh, genoemd wordt als nieuwe premier en dat is een oud uh, vice-president van de ECB en een man met een grote staat van dienst en die bovendien ook in Griekenland enige populariteit geniet, dus dat zou kunnen helpen. Verder is het dat de 70% van de Grieken... die willen eigenlijk in de euro blijven. Die begrijpen heel goed dat terug naar de drachma... voor een land dat zoveel importeert en zo weinig exporteert... een heel slecht idee is. Een derde reden is dat Duitsers die begrijpen natuurlijk ook wel... dat als de zaak uit elkaar knalt, dat ze hun export uh, kwijt gaan raken... en dat ze een hele sterke munt gaan krijgen. Dat is ook nou niet direct een Duits belang. En tot slot, Duitsland heeft natuurlijk geen PVV. Die heeft geen Wilderspartij. Merkel krijgt nog steeds vier vijfde steunt van het uh, Duitse parlement. Inclusief de Groenen en de SPD. Ja. Dus er is nog een kans dat het misschien goed komt. Ja, en bovendien, uh, iedereen beseft zich toch ook wel... ook in Duitsland, op het moment dat het met Griekenland uh, misgaat... dat Italië, wat nu al uh, toezicht krijgt van het IMF... het volgende land is wat aan de beurt is... en dan krijgen die stenen die gaan vallen. Zeker, maar Italië lijkt echt onhervormbaar te zijn. Hè? Want de coalitiepartner van Berlusconi, Lega di Nord, die wil absoluut die pensioenleeftijd niet uh, gaan uh, verlagen. Over Italië ben ik heel erg somber eigenlijk. Dat land lijkt echt onhervormbaar te zijn. Zonder ja, er dan over Griekenland is? Nou ja, Italië is zo groot dat dat dus ook door een, zelfs door een groter uh, EFSF-fonds. Niet zomaar uh, gered kan worden. Maar goed, die steun, dan of wat als dat toezicht, zo moet ik het zeggen, van het IMF. Lagarde heeft dat afgedwongen op, op die G20-top. Ja, maar Berlusconi heeft iets ontzettend slims gedaan. En hij heeft gezegd: van, luister eens, natuurlijk, uh, Ik hij heeft gezegd: ik heb er zelf om gevraagd. Hè, dat is natuurlijk onzin, hij is er toe, toe gedwongen. Politiek gezegd, wel slim. Ja, politiek wel slim. En volgens mij zegt: ik neem geen geld van het IMF aan. Dat betekent als. Uh, ...Italië geen IMF-geld krijgt, dan heeft IMF ook minder greep op datgene wat daar gebeurt. Dus het is de grote vraag of het IMF wel in staat zal zijn om daadwerkelijk daar in Italië hervormingen door te voeren. Maar het, het, misschien is de winst, en dan ga ik even de positieve uithangen, misschien is de winst wel dat Italië veel meer feiten openbaar moet maken. Het is nu natuurlijk een vrij ondoorzichtige boekhouding. Zeker, dat is, dat is absoluut winst. Maar de ellende is als je met Italianen in de straat praat... en zeker ook met de oppositie, dat zijn allemaal mensen... Dat zijn eigenlijk, die pas in de traditie van het antiglobalisme... die willen helemaal niet hun privileges opgeven. En kijk, als je dat ook van buitenaf gaat doen, via de EU of via het IMF... dan kan dat leiden tot hele gewelddadige demonstraties. Wat je dus eigenlijk nodig hebt, is een charismatische politieke leider die een visie heeft van als we dat gaan doen, die bezuinigingen... dan kunnen we er met z'n allen weer uitkomen. Nou, Berlusconi is daar niet zo geschikt voor, voor die positie. Maar dan komen we misschien bij een ander punt wat uh, wel prachtig is. Uh, we noemen het democratie, maar misschien ook soms de zwakheid is van Europa. Er zijn altijd wel ergens verkiezingen. Zeker. En uh, dat bijvoorbeeld in Duitsland uh, volgend jaar... hoe lang zijn Duitse kiezers nog bereid... Uh, om uh, geld te geven aan Europa. Het parlement is wat dat betreft veel Europees gezinder... dan de Duitse burger. Yeah. Ja, en uh, het, het geld staat trouwens voor Sarkozy. geldt precies hetzelfde. Hè? Yeah. En als we dan de balans opmaken... moeten we dan heel somber zijn over Europa? Hè? Even als, als, als geheel, want we begonnen met Griekenland. kwamen naar Italië. We hebben de positie van Duitsland uh, besproken. Um, moeten we dit somber afsluiten, dit gesprek? Of kunnen we nog een beetje opgewekte dag in? Nou kijk, volgens mij is... De, de, enige optie die er nog over is, is... is toch te proberen die grand bargain... de grote deal, de grote uitruil... dat is dus steun in ruil voor duurzame hervormingen. Als dat niet lukt dan kan er dus een ongeordende ontbinding komen. En dat is zo kostbaar dat het dus alle reden is om toch hieraan te blijven werken. Maar dat kan knallen en het kan met name knallen... op het punt van de steun van de bevolking voor dat soort draconische eh, maatregelen. Ja, en nu moet er politiek leiderschap worden gezoond. Dat is het eigenlijk. Zo is het. Ja. Meneer ik dank u wel voor het gesprek. Tot ziens. Tot de volgende Dag. keer. Dag, aan het Jan Boekerstein was dat. Dan gaan we van Europa naar het ijs in Heerenveen. Gisteravond stond hij eindelijk dan weer op het ijs, Sven Kramer. Bij het Nederlands kampioenschap Afstanden in Heerenveen... werd hij uiteindelijk derde, na Jorrit Bergsma en Bob de Jong. Verslaggever Steven Dahlenboud bekeek de race van Kramer... en dat deed hij samen met de begeleiders van de schaatser. Ik ben al lang blij dat hij verschaafd, heb ik al een paar keer gezegd. Dus uh, ik ben eigenlijk alleen maar benieuwd hoe het gaat. In de rit voor de rit van Sven Kramer, de rit tussen Arjen van der Kieft en Douwe de Vries, worden mensen nerveus. Fotografen worden nerveus. En ook de begeleiding van Sven Kramer komt het ijs op Gerard Kemkers, Bart Veldkamp. En naast het ijs staat Geert Kuiper. Geert Kuiper zal de coach coachen, zoals hij het zelf zegt. En de race van Sven Kramer gaan we bekijken door de ogen van Geert Kuiper. 30-0 was te langzaam. Maar nu is het 9-8, dus hij moet er nu weer iets afbouwen. Moet je niet in één keer doen, want dan blaas je zelf om. Ja, van tevoren hadden we een beetje 18, 17. Wel een beetje de, zeg maar wat, wat Bob de Jong en, uh, en uh, Jorre Besma nu reden. Zo hadden wij eigenlijk ook al in gedachten. Maar uh, ja, dat, dat, uh, ja, dat liep niet helemaal zoals, zoals ik eigenlijk wilde. Het kost me echt te veel energie om, uh, om uh, in het begin uh, makkelijk te schaatsen. Uiteindelijk... Uh, ja, moet je toch in zo'n soort wedstrijd doen en uh, ja, daar moet ik gewoon nog in groeien. Loser blijft zitten, kom op! Dit dat het eind is goed genoeg. Hij blijft rond die 30er zitten, nu een ronde exact 30, 30 rond ja, dus. Vooraf was de druk door hem zelf ook wat laag gehouden. Maar ik kan me voorstellen, hij staat hier, hij wil, hij wil gewoon weer eerste worden. Ook al zegt hij van het is minder belangrijk dan voorheen. Ja, men ziet wel hij moeite heeft met de automatisme die normaal in zo'n rit zitten waar hij heel goed kan. En dat is denk ik het verschil nog een beetje. Hij moet gewoon nu proberen nog één keer onder de 30 te komen en dan zit hij goed. Door komt 420. Ja, twee ronden. 0-3 is eigenlijk paar tiende, weet je wel. Dus, maar goed, als je doorrekenen, dan uh, is het 6-18. Dat zou nog prima kunnen. Maar hij moet nu eigenlijk wel een beetje. Gerrit geeft ook een halfje erboven. Die moet er nog af. Pas in! Dat zit hij. Wat is het moeilijke punt in zo'n race dan? Nou ja, toch wel het. Uh, het moment dat je, dat je, dat je, dat je voelt dat het, dat het te veel kracht kost dan dat je eigenlijk weet. Dat je eigenlijk moet. En, uh, ja, dan, dan moet je de knok omzetten en dan, dan, moet je gewoon, uh, ja, dan moet je gewoon rammen. Aan het einde van de rit gaan de rondetijden dan toch weer wat omhoog. Kramer rijdt uiteindelijk 6.19.35. Nou, ik vond dat hij moeite had om in de, in de slag te komen. om In het begin dus, uh, om technisch uh, snelle rondes te rijden. Daardoor liep hij eigenlijk wat te snel naar uh, rondjes 30. CVM-coach en dus Kramer's coach Bart Veldkamp. Kijk, ik weet dat hij gewoon fysiek goed is en hij heeft gewoon de tijd nodig om er weer in te komen. En uh, ja, dat is gewoon moeilijk als je natuurlijk gewend bent, gewoon alles te winnen. Maar ja, hij jongen is zo professioneel, die laat zien dat hij daar gewoon uh, in meegaat in dat hele concept. En ja, die, uh, hij kan alleen nog maar groter worden dan hij uh, ooit is geweest, denk ik. Steven Dahlenbouwt maakte de reportage over Sven Kramer. Vandaag gaat dat NK afstanden verder. Kunt u allemaal natuurlijk blijven volgen hier op Radio 1. Morgen krijgt hij moeiteloos een tweede termijn... als president van Nicaragua, Daniel Ortega. Ooit een wereldberoemde linkse leider... die aan het hoofd van de Sandinistische rebellen... dictator Somoza Verjoeg. Inmiddels heeft Ortega de grondwet naar zijn hand gezet... en maakt hij geen onderscheid meer tussen zijn persoon... zijn partij en de staat. Een van de vrouwelijke guerrilla commandanten die zij aan zij met Ortega streekt... noemt zijn kandidatuur nu illegaal en in strijd met de grondwet. CANDIDATO ILLEGAL E INCONSTITUCIONAL. Volgens Monica Bautodano heeft Ortega alle macht naar zich toe getrokken... en regeert hij als een absolute monarch. El se en que para él el soy yo. Zelfs zijn katholieke bekering zou pure berekening zijn. indispensable para a él y para En toch is het vrijwel zeker dat hij de verkiezingen van morgen gaat winnen. Een hele lange rij. Wat is hier aan de hand? ik hier? Porque voy a recibir Ik ben hier omdat uh, ik golfplaat krijg om een dak van te maken. Daniel Ortega. Ja, Daniel Ortega geeft me dat. Gratis, gratis. Gratis. Een week voor de verkiezingen krijgt ze dat. En gaat u ook op hem stemmen? Si, untarenado. En deze mevrouw ook? Zie. Van Daniel. ¿Y por Porque bendition patria. Ja, zegt ze. Geweldig. Het is de enige president die van de armen is. prospere. Op deze manier komt het land vooruit. Want hij denkt aan de armen. Kijk maar, het is inderdaad ongelooflijk. Duizenden mensen hier op dit plein te wachten. Er zijn grote vrachtwagens aangekomen, volgeladen met golfplaat. En iedereen moet staan nu in de rij om een bonnetje te krijgen. Per bonnetje kunnen ze zes golfplaten mee naar huis nemen. Ja, het paard is nu voor het huis aangekomen van deze mevrouw met de golfplaten. Is ze blij? Contentissima. Gracias a él pues que voy a hora porque ik como me mojo si Kijk, oh ja, ze laat zien, het dak was helemaal lek. Het is echt een hutje hier, heel erg donker, uh, geen verharde vloer en allemaal bedden, bedden, bedden. Twaalf mensen in dit hutje, maar goed, dankzij Daniel heeft ze nu een dak. Het is een wonder, het is een wonder van de heer. Ik ben helemaal blij. Morgen dus, de presidentsverkiezingen in Nicaragua... hoorde een reportage van onze correspondent Mayon van Rooyen. Straks na acht uur hoort u Margriet Bransma. Ze zocht uit wat er tot op heden bekend is... over de activiteiten destijds van de statie in Nederland. Er is geen verkeersinformatie. Ik heb slechts een paar woorden te spreken daarover. Het is rustig op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Eneco gaat een nieuw windmolenpark bouwen voor de Nederlandse kust. Het energiebedrijf kreeg gisteren groenlicht van het Rijk. Met de bouw is een subsidie gemoeid die kan oplopen tot een miljard euro. Maar dan is het geld voor windenergie ook echt op. En dat betekent dat dit voorlopig het laatste windmolenpark op zee is dat wordt gebouwd. Aan de telefoon Pieter Tavenier, directeur offshore wind bij Eneco. Goedemorgen. Goedemorgen. Offshore wind, dat is een hele mond vol, maar dat is een functie die overbodig wordt denk ik naar dit windmolenpark. Nou, voorlopig zijn we met dit windmolenpark nog wel een aantal jaren uh, bezig. Uh, we hebben nu de subsidie uh, toegrend gekregen. Dat betekent dat we uh, volgend jaar kunnen beginnen met uh, de bouw. En dan zijn we uh, nou, eind 2014 zijn we klaar. Uh, en in Eco richt zich niet alleen op windmolenparken op zee. In Nederland, maar ook in België en ook in Engeland. Oké, okay, dus u kunt misschien ook nog wel ergens anders uh, buiten de kust uh, windmolenparken gaan bouwen. Is het dan ondertussen al rendabel? Want dat is de grote kritiek altijd op, uh, op die windenergie. Er moet zelfs wel subsidiegeld bij. Ja, dat klopt wel. Er moet nog veel subsidiegeld uh, bij. Maar dat is wel een van de uh, aandachtspunten waar de industrie heel nadrukkelijk mee bezig is. Uh, juist door parken te bouwen en juist om in te zetten op innovatie. Uh, verwacht de industrie dat we deze windmolenparken steeds goedkoper kunnen gaan uh, bouwen. En de verwachting is ook dat we de komende uh, nou, dit decennia een kostprijsverlaging toch zo'n beetje 30, 40 procent kunnen gaan bereiken. En komt dat doordat er nieuwe technieken worden gebruikt... of omdat andere uh, brandstoffen gaan stijgen in prijs? Beide. Het is uh, uh, gewoon uh, uh, ervaring opdoen door het gewoon veel te bouwen... maar ook gewoon nieuwe technieken te bouwen. Wat je nu ziet is dat eigenlijk in, uh, in Engeland en Duitsland... volop wordt ingezet op deze technologie... Steeds grotere en steeds goedkopere turbines uh, gebouwd uh, worden. Um, en ook verwacht u komen de komende decennia ja, de olie- en gasprijzen, maar ook uh, de, de CO2-prijzen wel zullen uh, stijgen. Waardoor het gat, dus de kostprijs van duurzame energie. En de gewone uh, fossiele brandstof uh, steeds kleiner zal worden. En dan maakt het niet uit dat de Nederlandse regering de subsidies stopzet. Want u kunt gewoon ook bouwen in, in Engeland, in België, u kunt eigenlijk uh, overal op de wereld bouwen. Nou, dat is, dat, dat is maar voor een deel zo. Kijk. Um, voor, voor, voor, voor Eneco maakt het niet zelf uit. Wij hebben parken in Nederland, België en Engeland. Maar voor de Nederlandse industrie is het wel heel prettig om ook echt een thuismarkt te hebben. Uh, er is geen park in Europa waar nu geen Nederlandse contracten bij betrokken zijn. En dat komt vooral omdat Nederland in 2005 en 2006 heel veel heeft geïnvesteerd in uh, windmolenpark op zee. En die kennis wordt nu geëxporteerd. Maar die wordt nu wel heel snel ingehaald doordat ja, Engeland en Duitsland vooral heel sterk aan het investeren zijn. Ja, en een thuismarkt, dat, die is groter dan alleen kennis. Dat zijn ook bedrijven die onderdelen aanleveren en specifieke onderdelen met name ook aanleveren. Dat, dat bedoelt u? Ja, en de Nederlandse industrie is gewoon heel sterk uh, in, het, in het, uh, bouwen, uh, het bouwen op zee. Dus niet zeer uh, de windmolen zelf. Uh, maar wel uh, uh, de poten, de kabels, uh, al, de, uh, al dat soort zaken. Ik snap het. Nou goed, u kunt in ieder geval nog even aan de slag. Dat heb ik begrepen vandaag met dat nieuwe windmolenpark. Ik wens u de succes bij meneer Taveniere. Directeur offshore bij uh, Eneco. Dus. En dan gaan we van de wind op zee naar de wonderlijke wereld van de mode. Koningin Groenewegen heeft gisteravond de Dutch Fashion Award gekregen. Het is de prijs voor de beste Nederlandse modeontwerpen. De prijs is een geldbedrag verbonden van 25.000 euro. Met de awardsuitreiking wordt ook geprobeerd de aandacht van de internationale mode-industrie te trekken. En dat is hard nodig, want de Nederlandse modeontwerpers hebben het moeilijk. Dat hoorde verslaggever Mark Hamer rond de Catwalk. Oké, okay, ja, yeah, this can go out. No, it needs to go out. Erik Frenke, een van de vijf genomineerden, yeah. is nog druk bezig met een van zijn modellen. Can you just walk to the pole hier? We staan achter het grote gordijn, waarachter het straks gaat gebeuren. Oké, okay, we need a little bit more speed when the when the show is on and the muziek. Okay. We need to walk faster en more powerful. And... Oké, okay. okay, try again. Overal rennen nog modellen heen en weer en zijn de ontwerpers druk bezig. Ja, yeah, dat is het. Erik Frenke, een beetje zenuwachtig? Uh, no. Ontspannen, maar een beetje gespannen met vlagen. Want hoe belangrijk is dit nou? Nou, het is toch uh, de Nederlandse Award uh, sowieso. En uh, ja, dat is een mooi platform voor uh, een startende onderneming om uh, ja, te laten zien wat hij in huis heeft. En uh, <kalk> ja, een beetje te toetsen aan uh, wat, het wat je niveau nou eigenlijk is. Ik vind het wel ja. En dat is ja. net het ja. verschil tussen of je de dat geeft of dat het soort van. Een van de andere genomineerde ontwerpers, Marche Huskens. Ja, hoe is eigenlijk klimaat in Nederland voor een modeontwerper? Um, nou, het gaat wel, maar het is geen makkelijk land om vanuit te opereren. Ehm... Um... Dat heeft er meer mee te maken, want de meeste van ons zijn toch wel in het hogere segment bezig. En in, het, in ja, Nederland is daar niet zo'n hele grote afzetmarkt voor. Dus uh, ja, je moet eigenlijk wel over de grenzen om uh, ja, een beetje uh, iets op te kunnen bouwen. Oké, okay, check. Ladies and gentlemen. Zet hem op, hè, jongens. Het is een heel klein wit streepje op het einde van de catwalk: The Dutch Fashion Awards. En go. Oké, okay, doorlopen alsjeblieft. Gewoon meelopen hier. En go, kom maar. The winner, the winner of the Dutch the special Award is Connie Groenwegen. En de winnaar is dan uh, Connie Groenevegen. En zij krijgt de 25.000 euro. De winnaar is bekend. Alsjeblieft Westerhof. Uh, voorzitter van de jury. Wat had de winnaar nou anders beter dan de anderen? De internationale jury van de Dutch Fashion Awards dit jaar heeft gezegd... dat deze winnaar meteen uh, mensen hebberig maakte. Dus ze stonden ook allemaal op van hun stoel en gingen meteen naar het rekje toe. En onderling zeggen, oh, ik wil dit, ik wil dat. En met, ook omdat het een ontwerp is die puur vanuit creativiteit en onderzoek en innovatie nieuwe ideeën naar de modewereld brengt. En iemand, ja. iemand die wel gaat verkopen, wilt u zeggen, eigenlijk? Het is iemand die en gaat verkopen en kan verkopen... maar die tegelijkertijd echt nieuwe, frisse ideeën op de markt brengt. En op dit moment is het zo dat, dat de mode... een beetje in een, een schuivende toestand staat. is dus economische crisis, het systeem is verouderd... internet speelt een grote rol, de webshops. Dus de mensen van de toekomst zijn de mensen die diep naar zichzelf durven te kijken en het creatieve verschil kunnen maken met een product wat we ook aan willen. Ja, want vanavond is het klitter en klemmer, maar ik heb met ontwerpers gesproken. Het klimaat is niet goed op dit moment in Nederland voor ze. Het klimaat is wereldwijd niet goed, niet voor fashion, maar ook niet voor alle andere takken van sport, om het maar even zo te noemen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht is Goedemorgen. Papandreou overleeft stemming. Coalitiebesprekingen staan te beginnen. Kopt de Griekse krant Ekathimerini. Met de overwinning van premier Papandreou afgelopen nacht is de weg vrijgemaakt om te praten over een regering van nationale eenheid. En waarschijnlijk een coalitie zonder de grootste oppositiepartij, New Democracy. Want de partij van Papandreou lijkt samen te willen werken... met een aantal kleinere partijen, al dus de krant. De Colombiaanse media berichten over de dood van varkleider Cano. De krant El Heraldo laat zelfs een foto zien. De man ligt op een laken, zijn ogen zijn open, zijn bovenlip schuin omhoog. In zijn gezicht zijn geen verwondingen te zien. Zijn bril hangt nog met, met een touwtje om zijn nek. De foto wordt inmiddels ook via, veel via Twitter verspreid. De inkeerdersregeling heeft tot nu toe geleid tot het opgeven van 3,1 miljard euro aan verborgen vermogen aan de Belastingdienst leverde de overheid 600 miljoen op. Maar dat bedrag kan volgens het Financiële Dagblad nog flink oplopen. In totaal zou 22 miljard euro buiten het zicht van de fiscus in het buitenland zijn gesteld. Maar volgens de Volkskrant is het beleid van de Belastingdienst uitgewerkt. In 2011 maakte tot nu toe slechts een kleine 500 mensen gebruik van de regeling. Dat is 90 procent minder dan de 9000 mensen die dat in 2009 deden. Studenten en medewerkers van de Technische Universiteit Delft... zijn massaal tegen de vorming van een mega-universiteit met Leiden en Rotterdam. In de enquête van het blad Delta zegt 72 procent van hen tegen de fusie te zijn, meldt Omroep West. De studenten willen geen colleges volgen in een andere stad... en vinden het belangrijk dat de TU Delft op hun diploma komt te staan. Collegevoorzitter Van den Berg zegt te begrijpen dat de fusie weerstand oproept... maar blijft toch achter het plan staan... Eerder bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de fusie tussen de drie universiteiten is. De nieuwe surveillancewagen van de politie gaat twee keer zoveel kosten als tot nu toe werd gedacht. Bovenop de half miljard die de korps al hadden uitgetrokken, moeten ze de komende jaren nog honderden miljoenen extra investeren om de Volkswagen Touran te krijgen zoals hij dit jaar werd gepresenteerd. Dat schrijft de Telegraaf. Nu verschilt de standaardwagen nog niet veel van de oude variant voor de futuristische snufjes, zoals een rechtstreekse beeldverbinding met de meldkamer en een camera die automatisch kentekens kent, zijn extra investeringen nodig. De baas van de nieuwe nationale politie moet beslissen of die extra investeringen ook echt worden gedaan. Een man heeft na 33 jaar, let wel na 33 jaar, een geleend boek teruggebracht naar de bibliotheek in Tilburg. De boete was ondertussen opgelopen tot 1200 euro. De man was het boek De kelner en de levende van Simon Vestdijk tegengekomen toen hij zijn zolder aan het opruimen was. Hij zat er behoorlijk mee in zijn maag, zegt een woordvoerder van de bibliotheek. Het boek had op 4 januari 1978 terug moeten zijn. Hij heeft ook wel weer een beetje gelukt de man, want de boete die hoeft hij niet te betalen. Het is allemaal te lezen in het AD van hedenochtend. Raciet, dankjewel. Uh, we gaan straks naar achter natuurlijk verder over Griekenland. Papandreou overleeft de stemming. Hoe moet het nu verder met Griekenland? We gaan praten met uh, iemand in Thessaloniki. Kees Klok namelijk, die bericht ons de laatste weken wel vaker over hoe het verder gaat in Griekenland. En verder hebben we een verhaal van Margriet Bransma over de statie Nederlandse informanten. Blijf luisteren dus. Tot zo. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Ik weet dat nog goed. Dat heb ik toen aangenomen. Dat was niet handig. Aankomend journalist wordt geworven als informant voor de inlichtingendienst. Ik vind het absoluut niet ondenkbaar dat ook journalisten wel eens informatie... uit eigen vrije wil verstrekken aan de IVD. Dat zegt een oud-medewerkster van de inlichtingendienst. Wij willen weten of er beleid onder ligt dat er meer journalisten op deze manier... als infiltrant of als informant worden gebruikt, ja of nee. Dat zegt de journalistenvakbond, de NVJ. minister geeft u daar antwoord op. In Argos, straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mijn naam is Anna Koornstra, ik ben 57 jaar... en ik heb jaren gewerkt in een commerciële ICT-functie. Ik werk erg graag in een team. Ik zoek nu opnieuw een functie binnen de ICT, commercieel... en het liefst als verkoop binnen, als het even kan in de regio Zwolle. Als u een teamspeler zoekt, dan moet u mij hebben. Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het actiemaand 50PLUS bij UWV. Kijk voor het cv van Anne en voor andere kandidaten op uwvnl slash 50PLUS. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV. Werken aan perspectief. Vanavond in Debat op 2. Europa aan de financiële afgrond. Moeten we landen als Griekenland en Italië eruit gooien? Of moeten we zelf de stekker uit de EU trekken? En wat zijn dan de gevolgen voor ons? Het failliet van Europa, vanavond in Debat op 2. 10 over 9 bij de Caro en NCRV op Nederland 2. Kinderen horen toch naar school te gaan en te spelen met vriendjes? Tuurlijk. Nou, in Cambodja werken ze de hele dag op de vuilnisbelt... tussen afval en scherven. Echt? Ter de zon wil ze van die vuilnisbelt halen, maar kan dat niet alleen? Jij hebt een keuze. Keuze? Ja, je zegt ik help mee of je zegt ik doe niks. Zo simpel? Ja, je helpt mee of je doet niks. Helpt u mee? Bel dan gratis 0800 9191 en haal voor 10 euro een kind van de vuilnisbelt. Uw werknemers komen met frisse energie naar hun werk. Maar gaan ze ook met frisse energie weer naar huis? 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit.